Is er iets? Ja, gelukkig is Guus erbij. We hebben met de opname de eerste 10 minuten gemist. Hij ziet het met zijn avond oog. Godzijdank vanaf 4 nee, nee, nee. meter. Oh, dat ik dat niet gelijk ik zag toen ik binnenkwam. Nou ja, nou, ja nee. met andere woorden, ik moet opnieuw beginnen. Eigenlijk, eigenlijk moet je opnieuw beginnen, Erik, voor de opname dan. Degene, Dred heeft het live gehoord. Dus uh, <laughs> maar de, dan zou die het iedereen moeten doorvertellen. Oh, oh, nou dat zie je maar weer zo gaaf. Ja, zo gaaf, alle is, ja, oh, is moe. Het is mij ook een keer overkomen. Nee, oké, okay, ja, nee, ja, ja. Even ja. Even iets, moet over hebben. Um, ik uh, moet wel dichter het bij de. Ja, nee, maar het geluid gaat goed. Ja, ja jou, dat, dat gaat goed. Ja, die microfoon, zolang het maar in dezelfde richting Ja, Ja, ja, ja. Ik praat. Oh, ik hoor wij zijn, wij, zijn goed. Niet goed. Nou, begin dan met je vraag. Het is huiskunde. Dat interessant. Uh, nou, hallo Guus van de Operator. Ja, nou ja, mensen, van, uh, het programma heeft eigenlijk een tweede begin. Want uh, we nemen het ook op zodat het bewaard blijft voor het nageslacht. En uh, de eerste tien minuten waren we vergeten op te nemen. Het was een hele uitweiding van uh, Erik Vronberg uh, over eigenlijk uh, de, het geloof, uh, de heksenvervolging. De heksenvervolging die uh, uiteindelijk toen de... ...verlichting kwam, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, de, goed, de verlichting is natuurlijk... De, ...de verlichting is eigenlijk de tijd dat... allerlei ideeën die... ...natuurlijk uit de vroege renaissance... ...begonnen te ontstaan. Hè. Copernicus, die opeens... De, de, ...de aarde uit het middelpunt... ...van... Uh, uh, ...van de wereld... Uh, ...van het heelal haalde. Uh, Galilei en dat soort mensen. Daar begon het mee om onze lieve heer... ...naar de zijkant... Te schuiven, in, in zekere zin. En daarmee veranderde dus het wereldbeeld van. ja. de mens die daar op de wereld staat. en dan met zijn gezonde verstand maar wat. Van, wat van moet maken. En die, die gedachte is. nou ja. ik heb nog meegemaakt dat Den Uil het had. ...over de maakbare samenleving. En dat is nog steeds een idee... ...wat je bij, eh, bij sommige politici ook nog bespeurt. De gedachte dat zij in staat zijn... ...om dus als we nou maar allemaal ons gezonde verstand gebruiken... ...dan kunnen we een ideale samenleving maken nou, dit is natuurlijk absoluut onzin want ten eerste nou ja, als je nog wil volhouden dat mensen rationele wezens zijn hoe verklaar je dan hoe de mensen elkaar afslachten in Joegoslavië en in Rwanda om maar even nee, een paar recente voorbeelden te blijven en eh, dan ga je ook meteen afvragen hoe het mogelijk is dat de Amerikanen denken dat ze uit de loop van een geweer even een democratie kunnen vestigen in een land wat in zijn hele geschiedenis nog nooit iets gehad heeft wat er maar op lijkt He, dat, dat, dat is toch niet rationeel? Nee, dat is geloof. En misleid geloof. Allemaal best, maar... Voor mij is het dus onzin. Mij, dat, dat geloof in die ratio... En dat, dat ook... ...mooi past in de behoefte aan controle. We hebben allemaal behoefte aan de illusie van controle. Je ziet het ook in hele andere dingen. Onze veiligheid. Nu, het leven moet veilig zijn. Wat een totale onzin. En onze overheid berooft ons van allerlei burgerlijke vrijheden... ...met de suggestie... ...dat het daardoor veiliger wordt... Maar we worden belazerd waar we bij staan. Ja. Want al die maatregelen... ...het effect ervan is niet aan te tonen. Nou, ik, ik denk dat sommige effecten zijn zelfs wel zijn. Ja, negatieve effecten. Precies, secten. alle negatieve, de negatieve effecten. Negatieve wel, maar of het nou echt helpt, dat moeten we maar geloven. Nou, en ik, ben, ik behoor dus tot die mensen die langzamerhand erg weinig geneigd zijn onze overheid nog te geloven. Ja, maar dat, Daar euh, hebben ze gedurende mijn leven te veel onzin voor verkocht. En dit, is, dit, dit dient dus ook om aan te geven dat dus eigenlijk de mens niet dat rationele wezen is nee, en kijk, tegen de tijd dat dat tot ons allemaal is doorgedrongen... dan wordt het gebruik van drugs ook niet meer een bedreiging... van onze wereldorde... want het is toch een zootje... en dan maakt het ook niet meer uit... en dan, dan vervalt dus ook... de emotionele rationale... onder het, de, de war on drugs... en dan houdt het vanzelf op... net zo goed als we opgehouden zijn... Van ze, als vanzelf... Met uh, het, het verbranden van heksen. Maar natuurlijk, er zijn nog altijd instituties die vanuit een direct belang zullen proberen die illusie van hoe verstandig het is om de rust te verbieden en te bestrijden vol te houden. Nou, en dat, dat begint dus al met, met uh, een groep die zich nogal uh, bezig heeft gehouden, die eigenlijk tot op zekere hoogte verantwoordelijk zijn voor de. Uh, voor de Pseudo-wetenschappelijke basis van het begrip verslaving van die drugs. De medici, hè, rond 1800, Nou, dokters, wat waren dat? Dat waren of mensen die naar een universiteit gegaan waren en daar een paar boeken van eh, gemiddeld 2000 jaar oud uit hun kop geleerd hadden en dan dokter werden. Of je was handig met je handjes en je knipte haren en leerde dan steen en staart te snijden. En nog met nog een beetje meer kon je ook nog armen en benen afzagen als dat nodig was. Dan was je chirurgijn. En tenslotte had je ook nog een groep mensen die uh, maakten een of andere extract, uh, drankjes mm -hmm. En verkochten dat als uh, medicijn. He, de, de, de, als patentgeneesmiddel. Denk maar aan meneer Pemberton met zijn Coca-Cola. Mm -hmm. als, een, als een voorbeeld daarvan. Ja, die noemden ze dus dan ook dokters. Ik denk nog altijd dat diegene onder u die uh, een klassieke kennen, die kennen natuurlijk Lucie Luc, Luc dokter Doxies Elixir. En dat is een Aha. prachtige illustratie van ja, zo'n zo patentgeneesmiddelendokter. dokter. Met zijn huifkarretje. Met zijn huifkarretje snel, snel wegwezen naar je spulverkocht te hebben. Op naar het de volgende dorp. En, nou ja, wat die dokters op dat moment aan middelen hadden... ...die waren heel effectief in het verminderen van het lijden... ...door het verkorten van het leven. Want wat de dokters voorschreven... ...dat waren van die prettige stoffen als kwik, arsenicum... ...en behandelingen bestonden uit aderlaten... En, ...en met bloedzuigers en dat soort dingen opleggen. Want de enige stoffen die toen echt enig effect hadden... ...daar had je geen dokter voor nodig. Daarvoor ging je naar de kruidenier. maar dat was opiumtincturen, of opiumpillen en cannabis... En voor de rest was er eigenlijk niks. En om zich te verzetten tegen die zogenaamde kwakzalvers. zijn die dokters dus ze gaan ja, meester maken. Het klinkt allemaal zoals een opgezet. En ik bedoel, dit allemaal absoluut niet in de sfeer van een complottheorie hoor. Dus het is gewoon dus een, geluid, ja, een ja. beetje een normale ontwikkeling. Die begonnen zo te wijzen op, eh, op het, het overmatig gebruik van. Vers, en verslaving kwam dan vanzelf op. van bijvoorbeeld van opium. He, dat, dat zie je heel mooi geïllustreerd... van het boek wat je hier ook hebt staan... van de Quincy. En toen dat boek in 1822 werd gepubliceerd... toen reageerde... ze van goh... Ja, onze lieve heren vreemde kostkanger zeg. wat is die man toch bezig met zijn druppeltjes opiumtinctuur? En ging over tot de orde van de dag. Nou, vijftig jaar later wordt het herdrukt. En dan is het in een kader van... kijk eens wat een schande... iemand die zo verslaafd is aan die pillen... en helemaal geobsedeerd door... Opeens komt er een dimensie van, van, van maatschappelijke verontwaardiging, morele verontwaardiging, die daarvoor absoluut niet bestond. En nou, op die manier hebben die doktoren dus daar, van dat soort dingen ja, gestuurd, gebruik gemaakt, er, ergens daartussenin. Van ja, er zijn stoffen die zijn zo gevaarlijk, die kun je, dat kun je zomaar niet aan mensen overlaten. Daarvoor heb je die speciale duivelsuitrijvers nodig. En dat zijn al de dokters geworden die in staat zijn om het duivels uit zo'n stof te halen... en ze vervolgens als geneesmiddel wel weer in te zetten. Dus heb je heroïne als geneesmiddel... wat voorgeschreven wordt onder andere aan verslaafden... maar in Engeland ook en terecht... ook in veel gevallen als, als, als, als extra, een hele prachtige pijnstiller. En dan is het een geneesmiddel. Maar ja, als het van de dealer komt... dan is het een duivels stof. Onlogisch. En zo zie je dus dat... De, de, de farmacie nou, die, heeft zich, die, die is deel geworden van ja, de strijding ja althans en de farmaceutische industrie kijk toen, toen die doktoren dit idee begonnen te vestigen van nou laat ons dat maar voorschrijven en niet meer aan de gewone sterven worden. ja toen zeiden de kruideniers hey, hou, hou jij nou bij arsenicum daar gaat nou onze handel maar vervolgens heeft een groepje kruideniers gemeene zaak gemaakt en die zijn ook naar de universiteit gegaan en die pillendraaiers werden dus de apothekers en die hebben dus gedeeld van oké, okay, wij, wij verkopen het alleen maar als jullie het goed vinden. Nou, en daarmee is ons het recht ontnomen in feite om zelf te beslissen wat we in onze mix hebben om zelf medicatie te geven en zo heeft dus voor de farmacie het drugsverbod een hele zware economische basis precies, gekregen. ik eh, kijk naar het voorbeeld van eh, toen mijn moeder eh, inmiddels overleden, wat ouder werd toen eh, begon ze wat eh, moeilijker te slapen en de gewrichten begonnen pijn te doen nou dan gaat ze naar de dokter dan krijgt ze slaappillen dan krijgt ze pijnstillers, dan krijgt ze een soort moderne. ibuprofen tegen de pijn in de knieën. Nou, allemaal rotzooi. En ik had wel eens het idee van mama: rook nou gewoon elke avond lekker voor het slapen gaan. een pijpje opium. Dat, dat hoeft, geen reet kost. er zit geen patent op of wat dan ook. Eh, dan slaap je als een roos en de volgende dag heb je geen pijn. En s'avonds rook je weer een pijpje opium, niets aan de hand. En misschien dat het na een jaar wel twee pijpjes opium of drie. Mensen, je bent 85, je bent 90, je overleden toen ze 92 was. Wat maakt het dan nog uit hoeveel pijpjes opium je rookt? Kijk, dat je opium niet primair chronisch aan, aan, aan, aan kleine kinderen voor, voor kort voorbijgaande kwaaltjes geeft, is vanuit een normaal medisch gezichtspunt Heel verstandig. Maar als mensen om de een of andere reden zelf die behoefte hebben om dat te gebruiken. Laat ze dan hun gang gaan. Daar moet de overheid zich niet. Laat de overheid zich nou eens bezighouden met de dingen die echt de taak van de overheid zijn. Openbare nutsbedrijven en dat soort dingen. Gewoon dat soort voorzieningen. Maar dat laten ze over aan de markt. En vervolgens gaan ze bemoeien met dingen waar de overheid zich absoluut buiten moet houden. Zoals of iemand wel of niet een jointje wil roken of niet en de argumentatie zie je ook is ook zo stupide ik geef daar twee mooie voorbeelden van een aantal jaren geleden werd er hier gediscussieerd of we niet heroïne moesten gaan verstrekken aan eh, ernstig eh, verslagen nou op zichzelf geen slecht idee uh, maar en dat was dus een mooi voorbeeld de VVD-fractie zei toen nou, ja, we kunnen daar wel mee eens zijn maar dat moet echt helemaal een wetenschappelijk verantwoord experiment zijn nou dat zou het worden nou, vervolgens worden dus een stelletje wetenschappers bij elkaar gezet... die dan moeten gaan vertellen hoe dat precies geregeld moet worden. En die kwamen dus met een mededeling. Dat wil je dus dat was een goed, rigide, wetenschappelijk opgezette studie opzetten. Dan moet je om daar statistisch betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. Tenminste 2000 mensen voor, uh, voor je hebben in dat programma. Nou, toen opeens, Dat kon niet. Dat was te veel. Dan maar niet wetenschappelijk. Nou ja, kijk. Als dat mensen die tot dit soort rare... ...sprongen in staat zijn... ...ons land moeten regeren... ...ja, dan is het natuurlijk niet gek... ...dat de treinen niet op tijd rijden... ...en dat uh, de wegen vol slibben... ...en vandaag of morgen we verzuipen... ...omdat het zeewater droog komt. Ja, ja, je hebt uh, duidelijk weinig vertrouwen in... Uh... Geen enkel, <lacht> geen enkel. Ja. En nou, een ander mooi recent ja, voorbeeld... Wel wel. ...ook op dit terrein... ...dat is natuurlijk die maffe minister van... Uh, ...van volksgezondheid die we nu hebben. Nou, het is nu al... ...meer dan tien jaar geleden... ...dat er door de overheid... ...een wetenschappelijke commissie werd geïnstalleerd... ...die moesten adviseren... ...of eventuele nieuwe stoffen... ...al dan niet verboden moesten worden in Nederland... ...om als teruggebruikt te worden. Nou, die commissie heeft toen al vrij snel... ...het verzoek gekregen om... zich uit te laten over de gevaren van psilocybine. Nou, die commissie was er snel mee klaar, want die riep er onmiddellijk uit dat nou, dat, was te, dat moest je absoluut niet verbieden, dat had alleen maar negatieve gevolgen. Later zo. Goed, toen hadden we nog een minister die naar, die naar dat soort adviezen luisterde. Vervolgens, een aantal jaren later, inmiddels was de bemanning van die commissie alweer totaal veranderd, is dat nog een keer voorgesteld. Wederom zei deze commissie, niet doen, niet doen. Nu hebben we een minister die dus zegt... nou, we, ja, ...ik leg het advies van deze commissie maar naast me neer... ...we gaan het toch verbieden. Tegen, zonder daar ook maar één zinnig argument voor te hebben. Waarom heb je dan dat soort commissies? Kijk, ik begrijp, ik vraag me af waarom onze regering... ...niet alle adviescommissies in één klap afschaft. Omdat ze toch alleen maar doen wat ze zelf willen. En ja, als toevallig het advies eruit komt... ...dan zeggen ze ja prachtig... Maar als als adviezen niet uitvoert leggen ze naast ze neer. Nou, dan hoef je die adviezen niet te vragen. Het scheelt ook een berg. Het scheelt een berg geld. Nou ja, het drug legaliseren zou ook een berg geld schelen. Sterker nog, ik denk dat dat nog wel wat wil opbrengen. Dat uh, zou heel goed kunnen, ja. Dus, uh, maar ja, zolang onze bevolking doorgaat om het goed te keuren dat miljarden ter aan de drugbestrijding zinloos in zee geworpen worden. Is het zo? Nou, zal het zo blijven. Ik, ik, ik heb zelfs, ik denk soms, maar ja, hè, ook niet om nou opeens weer, wel weer een complot uh, te fabriceren, Maar uh, dat uh, het, een, een groot gedeelte van dat geld wordt op een hele specifieke manier in zee gegooid. Om dus een, een soort apparaat in stand te houden uh, wat zich met van alles kan bemoeien. Dus het is ook het, net zoals dat het dus een stimule, een stimule een op een gegeven moment bij de farmacie een soort afhankelijkheid ontstaat van dat verbod, omdat ze er zoveel aan verdienen. Dan heb je ook natuurlijk bij een heleboel uh, diensten of instanties oh ja, eenzelfde sure. soort werking. Uh, je je noemt het daar straks al een keer. Uh, de, ook de, de, de hulpverleners alsnog een, een, een, een entiteit die uh, draait de bij, de natuurlijk bij het, club die, het verbod. Die, die, daar, die daar wel gevaart, Hoewel, niet strikt gesproken niet. Want ik neem aan dat uh, kijk alcohol is ook legaal. En dat uh, neemt niet weg dat er mensen zijn die bij de alcoholhulpverlening terechtkomen. Dus ik ben er helemaal niet zo verschrikkelijk van overtuigd dat die hulpverlening... Uh, opeens weg zal vallen weg zal kunnen vallen als je dit soort zaken zou gaan legaliseren maar ze zouden ook van een andere rol krijgen een andere situatie komen en ja dat is natuurlijk uh... maar goed er zijn, er zijn zo verschrikkelijk veel organisaties en, en belangengroepen die inmiddels belang krijgen bij, bij het handhaven van dat onzinnige drugbeleid net zo goed als dat er in de tijd belangengroepen waren die belang hadden bij de heksenvervolging Denk in die tijd maar aan het feit dat als je een heks aangaf dan kreeg een gedeelte van het vermogen. In principe niet anders dan wat in Amerika nu al gebruikelijk is. Dat als, het, als het de politie een druggebruiker arresteert en zijn bezittingen worden in beslag genomen. Dat de helft van, aan het politiebureau vervalt. En dat is financieel natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar dan kun je nieuwe auto's en meer apparaten en meer mensen en dan kun je nog meer druggebruikers. Nou, en, en ik zag in een documentaire gewoon niet eens nieuwe auto's, gewoon de auto van de dealer. Oh ja, die, kunnen ze... die ja, hebben ook ja, grote auto's. Ja, ja, die kunnen ze dus <tie> gewoon. Uh, dat is zin. Uh, een... <tie> er is en... op dat vlak trouwens nog één heel bond voorbeeld van uh, een, uh, een, een inval in uh, ergens in Californië bij iemand. waar men dus het uh, een soort een soort tip had dat uh, die had dus uh, cannabis op zijn land. En daar gingen ze dus met veel machtsvertonen naartoe. Die man die wist niet wat hem gebeurde. Uh, dus hij heeft een wapen in huis. Uh, hij komt met zijn wapen aan en ze schieten hem dood. Ja, en toen ja. later bleek, want de politie was een gemeentegrensje te ver gegaan, bleek. En de gemeente waar die man woonde, daar kende hij de hoofdcommissaris erg goed. En die heeft het er niet bij laten zitten en die is op onderzoek uitgegaan. En daar bleek dat de politie, die had al ver voor de inval een taxatie laten doen van het hele landgoed van de beste man. Ja. Dus ze waren in die zin gewoon uit op geld. gewoon echt. Ze hadden het al laten taxeren en het was ergens echt op zo'n schitterende heuvel, weet ik ja. wat, uh, nou ja, bij de kust of iets. Ja, dit, dit geeft miljoen, dus aan hoe, hoe dit soort mechanismen heel makkelijk tot allerlei krankzinnige uitwassen leidt. Kijk, ik heb ook eens een keer dat een Amerikaanse uh, politicus, of weet, weet ik wat, ja, overheidsdienaar in elk geval. zei: Van ja, waarom, waarom moeten jullie al die druggebruikers toch zo nodig hebben? Ach, zei hij: Joh, denk je naar huis dat jij vervolgt wordt als, als je je drug zou gebruiken? Zolang je maar niet lastig bent, dan laten we je wel met rust. Maar je kunt dus, en dat is dus het enge: je kunt je politieke tegenstanders dus makkelijk pakken. Dat is het ondemocratische van zo'n drugverbod ook. Mm -hmm. En je ziet ook dat het ook gebruikt wordt voor allerlei rare dingen. Eh, we, we hebben gezien in de tijd hoe eh, de, de CIA, de, de heroïneproductie uh, en transporten met, uh, met name van heroïne uit, uit Vietnam en aan, aan bepalende gebieden, dus uit gouden driehoek, uh, stimuleerde omdat de opbrengsten gebruikt konden worden door de corrupte Zuid-Vietnamese uh, regering om een corrupt regime overeind te houden. Want daar was ook geld voor nodig. En dat kreeg de CIA niet van het congres. Want die gaf alleen maar militaire bijstand. Maar de legitimatie van die militaire bijstand was het corrupte regime. En die kregen hun poen dus uh, via de opiumhandel. Uh, nou, die oorlog was nog niet afgelopen. Of we zagen opeens dat er helemaal geen heroïne of bijna niet meer kwam uit de gouden driehoek. Maar toen kwam het opeens uit de, de gouden halve maan. ...Afghanistan en die boers... Uh, ...waar toen de Mujahedin... ...door de CIA geholpen werden... ...om hun opium... ...te transporteren door Pakistan... ...want we hebben even een poets gepleegd... Bhutto werd opzij gezet... ...en uh, opgehangen... ...en daarvoor kwam CIA-Uraq in de plaats... Met als, ...en het leger kreeg vervolgens... ...de opdracht om de opiumtransporten ...te besparen... ...en de Pakistanse politie... ...die wel wilde ingrepen... ...kreeg daar de gelegenheid niet toe... Nou, dat heeft dus geleid... Van, van, tot een situatie waarin... binnen de vijf of zes jaar... dat Siao Orak geregeerd heeft... totdat hij door een wonderlijk toeval... uit de lucht viel. Uh, uh, toen had uh, Pakistan opeens... nou, ik geloof iets van een half miljoen... heroïne verslaafden. Terwijl dat daarvoor... helemaal niet voorkwam. En, nou, weer even later... kennen we dus de geschiedenis... van de, van de cocaïne... die... Uh, ...Amerika binnengesmokkeld werd... Uh, ...om wapens voor de Contra's op te halen. En toen heeft op een gegeven moment... ...zelfs de Drug Enforcement Agency... ...een brief geschreven... ...aan de State Department... ...waarom ze voor deze wapentransporten nou... Uh, ...in zee waren gegaan... ...met twee particuliere vliegtuigmaatschappijtjes... ...waarvan uitgebreid bekend was... ...dat die tot hun nek in de cocaïnehandel zaten. En die mochten dan ongecontroleerd... ...het Amerikaanse luchtruim binnenvliegen... ...ja, daar... De enige officiële reactie erop is dat ergens in, ik geloof in Nicaragua, het lokale bureau van de DIA tijdelijk gesloten werd of zoiets dergelijks. Maar goed, dat is dus ook weer een belangengroep. Het belang om fondsen te werven voor activiteiten die in elk geval het politieke daglicht niet kunnen verdragen. In ieder geval waar je officieel weinig geldelijke steun voor Precies. kan binnenhalen. En je kunt nou. het natuurlijk ook, wat dat gebeurt gewoon bij de politie daar ook veel. Je kunt het besteden zoals je zelf wil. Dus redelijk ongecontroleerd. Ja, het, ont, het ont, onttrekt zich dus aan de, de democratische controle. Nou, dan om nog maar eens even door te gaan. De Amerikaanse regering heeft natuurlijk een ontzettend groot belang bij, bij dit soort zaken. Omdat ze, bijvoorbeeld een hele politiek naar Zuid-Amerika is, is geënt op de drugbestrijding. Kijk, als je de gemiddelde Amerikaan, die toch eh, ondanks alles eigenlijk nog altijd wat isolationistisch iemand is, gaat vertellen dat wij moeten ingrijpen in een van die Zuid-Amerikaanse landen, dan zeggen ze, ja waarom zouden we, kom, eh, laat het zelf maar uitzoeken. Maar als je ze vervolgens vertelt dat daar de cocaïne geproduceerd wordt waar hun kinderen mee vergiftigd wordt, dan wordt het wat anders. En op die manier is natuurlijk het een prachtige re reden om Amerikaanse vliegtuigen bepaalde gebieden in Zuid-Amerika te laten bespuiten met herbiciden. Zodat er op een gegeven moment niet alleen geen coca meer groeit, maar helemaal niks meer. En als ergens niks meer groeit, dan wonen er ook geen mensen meer. En vervolgens kun je dat soort terreinen gaan ontginnen want er zijn geen indigenous people meer die ze er tegen kunnen verzetten. Dus ook hier is het weer een prachtige legitimatie voor een bepaald aspect van je buitenlandse politiek. Nou ja, ga maar door. Zo zijn er, dus zijn er natuurlijk onderdelen van de politie, hoewel het gros van en hak van de Nederlandse politie heel duidelijk door heeft dat het terugverbod ze alleen of overwegend negatieve effecten heeft op, op de criminaliteit in de zin van een een, een motor is die de criminaliteit alleen maar aanjaagt. Zijn natuurlijk onderdelen van de politie. Die wel degelijk ook weer belang hebben. bij, Want ja die kunnen leuke snoepreisjes maken. Naar allerlei landen waar ze dan de liaison officier worden. cetera. Denk aan de synthetische drug unit en dergelijke. En nogmaals. Ik, ik, ik ben geen complotdenker. En ik, ik denk ook niet dat de mensen die dat soort klussen doen. Dat doen. Uitbrekening. en van de... nee Ik geloof dat ze wel degelijk uh, overtuigd zijn dat wat ze doen goed is. Maar het wordt ze wat makkelijker gemaakt, laten we zeggen. Als je dit soort leuke dingen hebt om, om je ogen voor negatieve kanten te sluiten. En dat is iets uitermate menselijks. Nou, ik, ik heb zelf als ik. Kijk, dan zie ik een soort overeenkomst tussen wat er uh, in wezen de bestrijding van de drugs of uh, de woor uh, maar hier in Nederland ja uh, ons polderoorlogje ondrugs uh, en uh, de, de strijd tegen terrorisme. Want nog voordat uh, dus met het de terrorisme de, de bom echt bijste, zou ik maar zeggen. Uh, was drugs het ding waarmee je dus allerlei persoonlijke vrijheden ongelimiteerd kon uh, ja, opzij de... schuiven en onderzoek doen ja. en aftappen en naar binnen de gaan. De Europie-wet gaf de politie zeer ruime bevoegdheden om binnen panden binnen te treden et cetera, ah. dat Eigenlijk om dus die persoonlijke levenssfeer van mensen binnen te dringen. Die juist beschermd zou moeten worden. Ja. En nu met het terrorisme is er eigenlijk nog een schepje bovenop gezet. En uh, komen we dus tot het punt dat je overal gefilmd en gecontroleerd wordt. En uh, pasjes bij je moet hebben. En uh, ja. identificeerbaar. Straks nog met vingerafdrukken en ironscans. Ja, en, en ook hier wordt onder dus weer wijs gemaakt. Dat dat voor ons eigen best wel is, dat het beter is om dat te doen. Maar, kijk, een legitimatieplicht, prachtig, maar denk je nou echt dat een beetje uh, listige terrorist. A, ah, waarschijnlijk ze gewoon als het van die zelfmoordjongens zijn. Uh, die lopen gewoon met hun legale... Uh, correcte identificatie op zak. Die zijn er trots op. Er trots op. Ja. En als het iemand van buitenaf is... nou ja, een vervals paspoort... is natuurlijk voor dat soort organisaties ook zo. Dus het zijn ook maatregelen... in het algemeen waarvan je... zonder meer eigenlijk op, op grond van je gezonde verstand... kunt vaststellen... dat ze nauwelijks of geen invloed zullen hebben... op wat er nou echt gebeurt. Ja. Maar het, het, ja, de greep van de overheid... op de burger... Kijk, vroeger was het dat de overheid er voor de burger was. Maar inmiddels weet iedereen dat het nu, nu omgekeerd is. De, de burger is er voor de overheid. De alle waarden worden langzaamaan omgekeerd. Ja, dat is, dat is in elk geval een duidelijke ontwikkeling die je ziet. Zullen we even een klein uh, muziekje... Ja, ik doe eens een muziekje. Eens even kijken wat... Het uh... Child's Garden of Grass. <laughs> ja, dit... Uh, die gaat nog even op zich laten wachten.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 Like my woman told me about fifteen years ago, Bill, well, you gonna drink one of these mornings and you'll never drink no more, but I will just keep on a drinking. Yes, I'll keep on drinking. Yeah, I just keep on a drinking till good liquor carry me down. Now I wake up in the morning, holding a bottle tight.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 If you don't big build some other man, why carry your business on, but I'm just gonna keep on a drinking. Yes, I'm gonna keep on drinking I'm just gonna keep on a drinking till good liquor carry me down. Tja, dat was uh Big Bill Broomsie met uh good liquor gonna carry me down. Dat uh, mogen we dan nog blijven doen uh, in dit uh, landje met uh, onze christen vriendjes aan de macht. Ja, verschrikkelijk. <lacht> Echt heel erg. Heel erg, uh, ja. ja dan, niet zozeer oh. dat ze christelijk zijn, want dat heeft, iedereen moet dat zelf weten. En uh, daar zal ik ook niemand een strobreed in de weg leggen. Maar wat mij zo irriteert is dat ze zo, zo ontzettend bezig zijn om hun normen steeds weer aan ons op te leggen. Kijk, als iemand tegen euthanasie is... Nou, dan mag hij een uitermate pijnlijke, lang, langdurige doodsterven. Als hij dat wil, ik tik tegen mijn voorhoofd. Maar als iemand dat daarin gelooft en dat belangrijk vindt... dan is dat zijn goed recht. Maar als ik daar geen zin in heb, dan zie ik niet in waarom ik... zij mij zouden verbieden een eind aan mijn leven te, te maken... dan wel te laten maken. Ja. En zo is het met een heleboel dingen. Dat is... Uh, ja. Uh, dat, vind ik, dat is eigenlijk het nadeel van, van, van de meeste geloven, Althans in, in, dat mensen dan meteen denken van, nou mijn God is de enige en het moet zoals. Wat dat betreft kun je, was je beter af bij de, bij de oude Grieken die waren lekker polytheïstisch en die hadden zelfs de goede gewoonte om als er voor jouw god geen tempel in hun stad was dan was er een pantheon dat was een plek die gewijd was aan alle andere goden en daar kon jij volgens jouw rieten jouw god vereren dat was nog eens religieuze tolerantie ja. maar toen kwamen de christenen die daar niet aan meededen en die werden, gingen ze dus vervolgen in eerste instantie dat was niet omdat ze, nou één god meer of minder dacht je dat dat die Romeinen iets kon schelen absoluut niet maar de intolerantie van die christen ja, die jij wij hebben de enige. <lacht> ja. Of van uh, de joden: wij zijn een afkorrel volk. Ja, dat is, is iets uh, voor thuis. De moraal, zeg maar, is heel gestoeld op de Bijbel. En uh, het was natuurlijk in tijd waarin, uh, uh, waarin mensen ook uh, niet heel erg oud worden. Ik bedoel, nu worden mensen 80, 90, 100. En vroeger dus, ook, wel, vroeger ook, ja. Ja, ook wel, Ja, ook, alleen niet zoveel. Niet zoveel mensen werden zo oud. Ga je hier maar op, ook op de kerkhop? We hebben hier nog echt oude kerkhoven in de stad, dan ga maar kijken. Okay, dus, dus... Er zijn dat echt, ook in 1400 en 1500 zijn mensen rustig 80 jaar geworden? Ik denk aan Joost van der Vondel, om maar één groot voorbeeld te dat noemen. Dat is een heel groot voorbeeld. Ja. Kijk, de gemiddelde leeftijd was veel lager en dat was vooral omdat van alles wat geboren werd, een heel groot gedeelte in de eerste paar levensjaren stierf. Ja, dat drukt het gemiddelde natuurlijk enorm. Maar dat betekent niet dat er geen mensen waren die oud werden. En die mensen hadden toen zelf nog behoorlijk wat in de melk te brokkelen, omdat die de wijsheid en de ervaring in pacht hadden. Ja, dus. Een heleboel uh, kinderen die voor zo'n vijfde overlijden. Daar kunnen dan een paar mensen van uh, 120 ja. tegenover staan. Want eigenlijk de maximumleeftijd van mensen... Die is niet echt veranderd. Nee. Die is hetzelfde gebleven. Dat is zo 120 zijn. Alleen het aantal mensen wat zo oud werd... Dat is, ja. dat is toegenomen. Heel, een het beetje... aantal mensen is ook toegenomen. Ja, maar ik dacht... Ja, goed, maar ook procentueel. Okay. In aanzien van dat mensen misschien uh, meer nu... ...dat het de vraag om euthanasie, om een zachte dood... ...dat dat misschien nu anders is of vaker voorkomt dan vroeger. Maar het is maar een veronderstelling. Nou, ik betwijfel ik dat. Want, zoals uh, nou ja, <laughs> ik op een gegeven moment al zei... Zo, de, ...de geneesmethode van de arts vroeger was uh, een vorm van geprotraheerde... Mm -hmm. Uit een ziekte, want nou, als je een of andere ziekte hebt en je wordt behandeld met arsenic of met kwik. Dan maak je hem niet echt lang. Adelaten. Al waren ze toch? Ik heb ook wel eens dingen gezien, bijvoorbeeld chirurgisch. Waren ze ook al. Uh... Uh, ja, misschien klopt die documentaire niet. Hoor, bij ik uh, geloof Discovery of National Geographic. Maar dat was uh, ergens zo'n Engelse koning. Die had dan uh, zo'n uh, uh, pijl had die, uh, in zijn hoofd. Ja. En daar kwam op een gegeven moment... Hij had er dus heel erg last van. En het zag er slecht voor hem uit. Maar daar kwam op een gegeven moment een arts. En die heeft hem eruit gekregen. Die heeft zelfs een smid speciaal een soort tang laten maken waarmee die dan net zo door, de, door de, het gat die de kogel eruit komt trekken ja, tuurlijk handige mensen heb je altijd gehad ja. Ja. Ja. Alleen, alleen je had in die tijd geen antiseptica je had geen, geen, geen geneesmiddel of bijna niet ja, tuurlijk, die, die koning zou wel flink onder de opium gehouden zijn dat deden ze wel in die tijd. Dus, uh... Hij heeft het ook overleefd. Nou, ja, hij het ver... toe, ja. Hij was daarna ook zeer gevreesd, omdat hij dus dat had overleefd. Ja, als je dat overleeft, dan ben je van het, van het stevig hout gesneden. Ja. Nou, zo, zo, zo gaan we. komen we dan opeens bij euthanasie. Maar dat was vooral uh, nou, ja, dat, dat, uh, vanuit dat is... het zelfbeschikkingsraad ja. van ja. Nou, de nou, mensen, ja, Dat hè? vind ik dus ook heel ja. erg van toepassing op, op, het, uh, op, het, op, het, op het druggebruik. Kijk. Het is voor mij volstrekt duidelijk dat de, de bezwaren die mensen in het algemeen hebben tegen druggebruik... die zijn in, uiteindelijk van morele aard. Er is geen, geen enkel bewijs voor de stelling dat als jij terug, als een normaal mens druggebruikt... op een normale manier dat dat op zichzelf problemen hoeft te geven. Als, die, als dat al problemen geeft, ligt dat aan de persoon. En die kun je daarop aanspreken, zeker in zijn kraag grijpen. Dat heb ik allemaal, geen, allemaal geen punt. Maar als je dus een moreel bezwaar hebt tegen drugs... Nou, ik vind dat te, te respecteren. Maar dat betekent dat iemand dus geen drug gebruikt. Want ik ben daar tegen. Zegt van mijn part... Mijn, mijn lieve heer... Die vindt het wel goed dat ik drink... Maar niet goed dat ik cannabis rook. Ik twijfel overigens niet aan... Als JC van Nazareth in een andere cultuur geleefd had... Dan die leefde dat we de bruiloft van Kana... Een grasveldje in marijuana veranderd zou hebben. <hijf> He, waarom niet? <hijf> ik, ik twijfel er niet aan dat als nu... Als die nu zo terugkomen. dan wordt die door zijn christenbroeders opgeknoopt. Meteen. Oh, ja, dat, dat, denk, hij... dat, dat, dat, dat ja, denk ik ook. Ah. Ja, Ja, ja hij, hij kan wel aan de gang blijven. Ja. Maar goed, dat uh, alle gekheid op een stokje, de, de, de, als de bezwaren van morele aard zijn, dan vind ik dat verder prima. Ik, ik, ik zeg ook wel eens, nou, als ik nog eens een enkele keer het geef, kijk, als er iemand zegt die dat, dat uh, druggebruik slecht is, dan mag hij dat best hardop zeggen. En, uh, en dat verwacht hij dan misschien van dominees of pastoors of grappig. Maar god, daar heb ik niet voor geleerd. Dus ik heb het over de farmacologie en dat soort dingen. Daar hebben we wel voor geleerd en daar kan ik dus wat zinnigs over zeggen. Maar morele bezwaren kun je respecteren. Alleen jouw morele bezwaren, daar hoef je een ander toch niet mee op te zadelen? Ja. Een mens heeft zelfbeschikkingsrecht en de enige grens die eraan gesteld moet worden... en die dient ook door de overheid bewaakt te worden... is dat je met jouw gedrag anderen niet lastig valt. Als ik terug wil gebruiken, geen enkel probleem. Als ik daarmee andere mensen lastig val, cq ga jatten, et cetera... Dan mag je mee in elkaar grijpen, sterker nog, dan moet je mee in elkaar grijpen. Ja. Maar ja, dan spreek je dus iemand aan eigenlijk op zijn op gedrag. gedrag. Ja. En dat kan heel wel losstaan van zo'n middel, want je hebt ook Precies. allerlei mensen die natuurlijk broodnuchter of een of andere kleren streken. En uitgrijpen. die grijpen we ook in hun kraag, want je ja. pakt ze aan op hun gedrag, niet op of ze wel of iets gebruikt hebben. Dat, dat, dat maakt niet uit, dat vind ik onzin om je daarmee te bemoeien. Nou, ik vind, het, uh, ik vind het leuk dat je het zo, uh, zo uh, verwoordt, of hoe je het verwoordt. En ik, uh, ik stel me daar ook achter. Want ik denk ook dat uh, zolang uh, mensen uh, verantwoord, normaal zijn van uh, waar bemoeit iemand zich mee. Ja. En het is gewoon te gek voor woorden dat je dus uh, op allerlei manieren in een soort strafbare situaties belandt. Terwijl, wat heb ik nou gedaan? Ik heb helemaal niks gedaan wat, uh, wat iemand tot last is. Ja. Precies. Nou ja, dan kom je natuurlijk heel snel met de discussie ja, maar al die heroïnegebruikers die gaan toch jatten. Ja, dan zeg ik ja, dat, dat is ook fout. Dat zou niet moeten gebeuren. Maar dan moeten we er ook voor zorgen dat een heroïnegebruiker op een legale manier. En dus ook voor een redelijke prijs aan zijn trekken kan komen. Want alcoholisten. Die. Ach, ik geef toe, uh, de meeste alcoholisten als die er uh, een flesje neven kunnen snijden, Dan zullen ze dat heus niet nalaten. Ja, Maar dat zijn niet van die rasdieven. Zoals de rest. Waarom? Omdat je kunt van een uitkering... ...kun je globaal gesproken... ...een maand lang onder de olie zijn. Er blijft verder niet zo verschrikkelijk veel over. Maar het kan. Dat ze met een heroïne heb ik niet te doen. Dus je moet in elk geval zorgen... ...dat de prijs van zo'n spul... Eh, ...zodanig is dat iemand... ...zeg maar van zijn uitkering... ...de hele, de hele maand... ...onder de olie kan zijn... Dan hoeft hij verder niet veel leuks over te houden. Want niks, niks voor niks. Je moet er wat voor over hebben om, te, om deze extase te hebben. Maar het moet wel kunnen. En dan kun je zeggen meneer als u toch gaat jatten. Dan ben u een dief. U bent lastig. Begrijp u in uw kraag. En dan heb je ook niet die, die ambiguïteit die we nu hebben. Van ja stuur hem eerst maar naar een behandelingscentrum. want misschien helpt ook. Onzin je hebt gestolen. En je moet met je vingers van anderen spullen afblijven. Dat is een simpele norm. Dat zijn de normen die moet meneer Balkenende nu maar eens een keer gaan handhaven. En waarden, daar moet hij met zijn vingers van afblijven. Want zijn waarden zijn de mijnen niet. En de, de mijnen zijn de zijnen niet. En dat is ook helemaal niet erg. Maar misschien kunnen we het wel eens worden. Zelfs, kan ik het zelfs eens worden met meneer Balkenende. Over een paar essentiële normen waar we ons allemaal aan te houden hebben. En dat zijn er helemaal niet zo verschrikkelijk veel. En, en, en dat is dan eigenlijk het ding dat de overheid zou moeten doen. En dat is een van de belangrijke van taken van de overheid. En de overheid hoeft geen zedemeester te spelen. Maar de overheid mag er wel voor zorgen dat ieder mens de vrijheid heeft om zich te ontplooien en te doen waar hij zin in heeft. Zolang nogmaals, zolang hij zijn burgerplichten waarneemt en andere mensen niet lastigvalt. Ja, wat dat betreft is het, uh, is het dus zo dat eigenlijk ooit uh, zijn we hier in Nederland best wel een beetje een goeie, goed pad ingeslagen met een gedoogbeleid beleid. Er uh, is een stap die kant op. Het maakt iets toch iets minder uh, uh, ja. veroordelend. Of, uh, he, dat mensen... Ja, maar die stap is ook gemaakt in een, in een sfeer... Waarin we daar niet veroordelend over dachten. Althans als het om de cannabis ging. Want dat cannabis, die commissie Baan, die had toen duidelijk gezegd dat nou, de risico's van cannabisgebruik zijn maatschappelijk gezien aanvaardbaar zijn. Zeker niet groter dan die van alcohol. Dus eh, geen enkele reden om dat te verbieden. En toen heeft ons kabinet, eh, die de, dat rapport eh, in zijn maag gesplitst kreeg. Dat was eigenlijk, maar ja dat hebben we later van ook, van Acht, heeft dat zelfs nog een paar jaar geleden is publiekelijk gezegd, dat het hele kabinet was eigenlijk een voorstel van legalisatie. En toen hebben alleen de ministers van buitenlandse zaken en economische zaken, die hebben gezegd van, uh, nou jongens, uh, wacht even, uh, we, we snappen dat wel en uh, we, we vinden het eigenlijk ook wel, maar als we dat nu meteen doen... ...dan plaatsen we ons in een hele uitzonderingspositie... ...en we zitten al in een uitzonderingspositie... ...vanwege onze, op zijn zacht gezegd... ...tolerante houding tegen Israël in de oliecrisis... Want de rest van, de, van Europa wilde het eigenlijk liever met de uh, bieren op een uh, akkoordje gooien in verband met hun olieleveranties. Maar dat wilde Nederland niet en dat daardoor zaten we geïsoleerd. En op twee onderwerpen geïsoleerd te zijn dat zag buitenlandse zaken nog economische zaken zitten. En toen hebben ze gezegd van nou weet je wat dan uh, decriminaliseren we mij. Ook in de verwachting, met een gedoogbeleid, want gedoog is een heel erg Nederlands. We hebben gedoogbeleid ten aanzien van de hinderwetvergunningen, ten aanzien van abortus, alles Ongeveer alles waar we niet helemaal zeker weten hoe het moet, daar kunnen we leuk experimenteren met een beetje gedoog, een beetje kijken hoe het gaat. Ja, dat is een heel goed politiek instrument hè, om overgangen te versoepelen en om, om te experimenteren met, met nieuwe oplossingen voor oude, dan wel nieuwe problemen. En toen hadden ze dus ook de verwachting dat dat maar voor een paar jaar hooguit zou zijn. Want in Amerika lag er het Schaefer Report, wat, nou ja, nog duidelijker zelfs dan het baanreport, Report, zei van legaliseren die handel, is onzin om dat te verbieden. Uh, Wooten Report in Engeland, precies hetzelfde. Le Dene in Canada, nou, dat waren allemaal van die grote regeringsrapporten. En ja, iedereen in dat kabinet dacht natuurlijk: van ja, god, wij, wij zijn misschien net even iets eerder dan de rest tot die ontdekking gekomen. Maar over een paar jaar vinden hij dat ook wel. En dan kunnen we rustig, rustig legaliseren. Dus oké, okay, we gaan maar een beetje gedogen. En op dat moment had niemand het idee dat we, nou inmiddels, wat is het, ruim 30 jaar later, ja. nog steeds met een gedoogbeleid zitten ten aanzien van cannabis. Ja. Want dat was ondenkbaar dat dat zou gebeuren toen. Dat het zo lang zou duren. Dat het zo lang zou duren. En ik ben er niet eens van overtuigd dat als ze dat gerealiseerd zouden hebben, dat ze dan niet gewoon gezegd hadden: nou, dan verdienen we het maar of dan houden we het verbod. Als ze vooruit hadden kunnen, Als ze vooruit kijken. Hadden kunnen kijken. Want zo'n gedoogssituatie is natuurlijk juridisch gezien... eigenlijk een, een, een wanconstructie. Of ze gedoogd, ja. Tenzij dat voor een, een beperkte periode is. En onze... successievelijke regeringen... na het kabinet en al hebben ook nagelaten... om dat gedoogbeleid ook verder aan te passen. He, denk maar aan... nou, er is nog één moment geweest... Toen Van Mierlo en hoe heet ze die schat uh, van D66, minister van Justitie, Zorgdrager. Mevrouw, mevrouw Zorgdrager. Ja. Die, die had nog de, de illusie om uh, de achterdeur nou maar ook eens een keer goed te gaan regelen. Nou een heel nuttig en zinvol idee. Dat kan je ook via een gedoogbeleid als de politieke wil aanwezig is. En uh, ja maar toen ging uh, Kok en uh, Van Mierlo gingen voor het eerst op bezoek. Bij, uh, in, uh, bij de Amerikaanse president. En nou ja, Kok had zo'n lijstje van dingen waar hij het over wilde hebben. Nou, ik heb hem laten vertellen door een attaché van de Nederlandse ambassade in Washington die bij dat gesprek was, dat uh, ze geen kans hebben gehad dat uh, de president toen alleen maar gepraat heeft over Nederlands teruggebruik en weg, weg, weg, weg, weg. En dat verhaal werd kort daarna bevestigd. Toen een medewerker van het ministerie van Volksgezondheid van de drugafdeling me vertelde dat uh, toen ze terugkwamen, uh, kok uh, naar ze toe kwam en zei van nou kunnen we die koffieshop niet eens dichtgooien. En toen hebben ze met heel veel moeite hem uitgelegd dat dat geen goed idee was. En Van Mierlo heeft toen tegen uh, zijn partijgenoten zorgdrager gezegd uh, niet meer praten over die achterdeur en daarmee was het afgelopen. Ja, en dan kom je natuurlijk weer op het volgende volstrekt krankzinnige punt. De, de slaafse manier waarop Nederland... en in iets mindere mate de rest van Europa... achter de grootste terroristenstaat ter wereld aanloopt. loopt. Ja, dat, dat, dat is onbegrijpelijk. Ja, ja, ja. Kijk, toen ik nog een uh, rebellische tiener was... En mijn vader vooral wilde, wilde pesten. Toen riep ik nog wel eens uit dat het was eigenlijk beter geweest als Hitler gewonnen had. Dat had ook nog wel een paar miljoen mensenlevens gekost. Maar ach, dan hadden we een verenigd Europa gehad. Dan hadden we allemaal één taal gesproken. En eh, kijk, geen enkele dictatuur, hoe gruwelijk ook, heeft het langer dan één, twee generaties uitgehouden. En wat hebben we nu gekregen? We hebben nu de Amerikanen, dat heeft vele miljoenen levens gekost over heel de wereld. We hebben nog steeds geen verenigd Europa. En als iets Europa verenigt. Dan is het afhankelijkheid van Amerika. We laten ons regeren door een land. Nou waarvan je alleen maar kunt zeggen. Ze gedragen zich als een zuigeling. Of een kleuter. Die we een geladen revolver Zonder veiligheidspal in handen gegeven hebben. En vervolgens de ene gekkigheid naar de andere. Amerika is in mijn ogen het grootste gevaar op deze wereld veel groter dan dat, dat islamitisch terrorisme, want wat stelt dat nou in feite voor, die hebben misschien bij elkaar een paar honderd slachtoffers gemaakt maar wat de Amerikanen inmiddels aangericht hebben in deze wereld nou daar, daar word je niet vrolijk van en wat dat betreft hebben die Hitler al lang naar de kroon gestoken en, uh... nou kijk het de, de thema van het programma de, de, de war on drugs dat is een Amerikaans term en ook daar, uh, de virus gewoon echt. Uh, nou, ja. hebben ze de hoofdplaats. Ja, nou, zeggen. Erik Sterling heeft me dat uh, in dat tijd heel duidelijk verteld. Hoe ze op die world drugs gekomen zijn. Kijk, de Amerikanen waren altijd al natuurlijk anti drug uh, Laten we dat niet ontkennen. Uh, dat zal voor een gedeelte ook alweer met hun uh, religie samengehangen hebben. Maar goed, uh, ze waren er de hele tijd heel gematigd over. Maar toen kwam. Uh, en in de, in de tijd van Carter, toen leek het er echt op of de, nou ja, de, dat het langzamerhand in een gunstige wending zou nemen. Maar toen uh, kwam Nixon. En dat was de ramp. Want wat er toen gebeurde, dat was dat Nixon had mot met de CIA en met de FBI. Dus hij had geen federaal machtsapparaat om nou ja, in te kunnen grijpen op, op, bij mensen waar hij op... ...politieke gronden zou willen ingrijpen... ...en dat hij daar behoefte aan had... ...dat bleek wel uit Watergate en dat soort verhalen. En toen hebben ze zitten kijken... Wat, ...wat ze dan voor een nieuw apparaat zouden kunnen creëren... ...op federaal niveau... ...wat bevoegdheden had om op te treden... ...binnen de Staten. En nou ja, daar hebben ze zo over zitten filosoferen... ...en Sterling die daarbij aanwezig was... ...en later ook zijn spijt over, ...zeer publiek heeft geuit... Die uh, heeft toen opgeworpen dat, nou, een van de terreinen waar de federale regering bevoegdheden heeft om in de staten in te grijpen, dat is het terugbeleid. Nou, dat was een goed idee, en toen hebben ze dus het al bestaande Bureau of Dangerous Narcotics and Dangerous Drugs opgetuigd tot de Drug Enforcement Administration. En, nou ja, dat. Uh, dat werd dus, ja, dat heeft dus het idee van die War on Drugs een, een impuls gegeven waar, nou ja, waar we nog steeds onder lijden. Ja. Nou, dat. Uh, ik, uh, ik wil het eigenlijk uh, zo'n beetje hiermee afsluiten van. Uh... Want uh, de tijd is weer gevlogen. Die is zelfs zo snel gevlogen dat het, uh, het sprookje of het gedichtje is erbij ingeschoten. Sorry uh, Arwen. Volgende geen, keer... geen seks uh, vanavond. Geen seks. Geen, <laughs> geen seks bij de drugs. Oh, Sorry. Ja, ja. nou, nou nu, nu alleen maar drugs en, uh, en rock'n'roll. Uh, heel klein beetje rock'n'roll. We hebben te veel gepraat. Oh, ja. Maar volgende keer maken we het goed. Dan komt een extra okay. gedichtje. Dan blijft deze even uh, warm. Ja. Van... Uh, ik uh, bedank iedereen voor het luisteren en uh, ojas uh, een goede uitzending. Uh. En dit was Erik Vromberg op bezoek. Hartelijk dank, Erik. Graag ja, gedaan. Dus, uh, Heel nou, gezellig om hier weer eens te zijn. Je... Oké, okay, we, uh, we zijn er doorheen gevlogen. Dus... Uh... Nog een heel klein beetje muziek voor als het nog niet zo ver is. Dat is die ook zo wel. Ja waar en is Ik zou ze in een karmet, die naar jannes caskies kan je kondigen, ze kan die die kan, kan Kwaas met kwaai van je, kwaai na, kwaai zijn je, kwaai wat je denk je, mijn a, mijn nagel aan, kies op Christus, na. Dit was de uitzending van WoWood Radio op uh, dinsdag 8 april van 7 tot 8. Zeg ik het goed? Ja. 2008. Met als gast Erik Vromberg en ook Guus en Arwen waren aanwezig. Tot ziens.